Katrien Straatman met het NOS-journaal. De dader van de aans heeft een video van zijn daad weten te versturen... maar het is onbekend naar wie. Dat meldt het Franse weekblad L'Express. Amedie Koulibaly had een camera op zijn borst die die aanzette... vlak voordat hij in de winkel begon te schieten. Op het filmpje van ongeveer zeven minuten staan de eerste drie moorden... blijkt uit het politieonderzoek. Koulibaly wilde de video via zijn eigen laptop versturen, maar dat lukte niet. Daarna probeerde hij het via een computer in de winkel met hulp van een gegijzelde en dat lukte wel. De Franse politie is bang dat de video opduikt op internet en door jihadisten wordt gebruikt als propagandamateriaal. In Cameroen zijn bij een aanval van Boko Haram op troepen van het Tjadische leger de afgelopen dagen meer dan 120 doden gevallen. Onder de doden zijn drie militairen, zegt het leger. De aanval in de buurt van de Cameroense grensstad Fotokol begon op donderdag. Tjaad stuurde twee weken geleden militairen naar buurland Cameroen om tegen de islamitische terreurbeweging Boko Haram te vechten. In Venezuela mogen agenten voortaan schieten als ze bij een demonstratie het gevoel hebben dat hun leven in gevaar is. Oppositiepartijen en mensenrechtenorganisaties vinden deze nieuwe richtlijn gevaarlijk vaag en controversieel. Het zou een poging zijn van president Maduro om protesten tegen zijn beleid de kop in te drukken. Venezuela gaat al langer gebukt onder een economische crisis en er zijn geregeld grote demonstraties tegen het regeringsbeleid.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 Het weer vandaag schijnt de zon geregeld, maar nu en dan trekken er ook een paar winterse buien over het land. Het wordt 3 tot 5 graden. Komende nacht vriest het licht en in het zuidwesten kan wat regen of natte sneeuw vallen. Morgen valt vooral in het zuiden nog steeds wat winterse neerslag, elders een enkele bui. Het wordt dan ook rond de 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 over 53 gemeenten in Noord-Holland. Het is alleen Noord-Holland hè Michel? Alleen Noord-Holland. 2,7 miljoen inwoners en 2 miljoen mensen die mogen stemmen waarvan de helft komt opdagen. Ja. Hopelijk nu meer.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 de bedoeling is eigenlijk dat we middels ook de moderne uh, communicatietechnologie, dus ook lokale problemen, hoe een ander uh, gemeente dat oplost, dat oplost, dat wij dat oplossen uh, middels kennis.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 Nou hebben jullie nu zo heel erg lang de tijd, hè? Want die provinciale statenverkiezing die komt al snel. Ja, dus 18 maart geloof ik. Ja. Ja. Dus de posters zijn gemaakt. Er worden van allerlei acties worden er op touw gezet. Ook voor de radio. Er wordt aan de media aandacht gewerkt.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 ik vind dat heel erg nodig. Om, ook omdat die rol van de provincie... Ja, ja. Uh, ja die staat... Ik, ik vind hem ook altijd... Ja, nee, kijk, we, weet je we wat weg, het is? Ja, voor, voor mensen is het heel ik, ver weg altijd. Ja, ja, het ja. Gaat, de provincie heeft als hoofdtaak... duurzame ruimtel, ruimtel, ruimtelijke ontwikkeling. Ja, en uh, ze hebben... Uh,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 we hebben nog Mooi meer leuke vrouwen. Ja, want het is zoals dus, uh... staan. <laughs> Ja, nou, zij, zij heeft een hele goede babbel inderdaad. Uh, dat, ja. dat is ook belangrijk. Dus het is eigenlijk wel apart. Het is een mooie lijsttrekker daarvoor. Ja. ja, het is een media-geniek en ja. ze heeft zelf natuurlijk politieke ervaring in Hilversum. Ja. ja, dat scheelt ook. Ja, en Hilversum ja. is natuurlijk ook een beetje roerige gemeente, zoals u ja. met Jan Nagel en zoals ja. we van de week ja. hebt ja. kunnen zien. Ja, ja. ja er gebeurt ja. van alles in Hilversum, dus ja. Dat, ja. dat betreft... Ja. Ja. Ja. En, en Michel, op welke plaats sta jij? Ik sta op plaats 18.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 ja dat is waar ja ben okay. ja. <laughs> nou nee, maar dat is mooi dat is prima nou wil ik wel graag van u weten of u nou gaat stemmen op hart voor Roland of ja, natuurlijk. op de uh, oude wetse krakkenmikken landelijke partij die uh... nee natuurlijk gaan we dat doen nou, oh, nou dat ik denk wel. dat dat heel verstandig is uh, in ieder geval een mooie maar opzet ook wat goed, jullie een doen idee, he? Ja, ja. He? dat uh, ja. ja. Omdat, alleen ik hoop dat de tijd genoeg is voor jullie om dat allemaal naar buiten te brengen want die uh, verkiezingen zijn al snel ja hm. Ja, dat zijn, hangt toch af. Uh, of veel op de tv komen, denk ik. Maar daar zijn mensen voor Of in de, de radio, of in de, uh, of, ja. of in de lokale kranten. Ja. Je moet veel publiciteit moet je ja. wel... Uh, ja, dat duidelijk. is jammer. Je kan niet uh, echt inhoudelijk kan je heel veel zeggen. Die andere partijen ook niet. Want nee, wetgeving nee. en de veranderingen zijn dermate complex. Ja. Ja. Dus je, kan, je kan eigenlijk niks meer met uh, goed fatsoen beloven. Want... Uh, nou. je,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 Nou is duidelijk. Uh, www.hartvoornederland.nl lees ik hier op de. Ja. Daar kan daar kan iedereen terecht voor informatie. Hart internaten. voor Holland, hè? Uh, uh, so Hart ja, Nederland Nederland ja. is ook goed. Toch? Nee, het is, wel, is hard voor he? Holland. Ja. Hart voor daar nou, gaan we voor. succes, Michel en uh, Laniem voor met jullie uh, ideeën en uh, met de partij. Dank je wel, Michel. Bedankt. We gaan uh, naar Eric Clapton luisteren. Oh. Goed, we zijn weer terug uh, naar de politieke turbulente uh, Michel Demmers. Tegenover ons uh, Erik Wijers van het Park Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan het hebben over de kalender 2015. Hè? Ja.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 Want het ja, heeft niks het, met race-auto's te Nee, aan. absoluut niet. En het, ja, het is, als je mensen uit de, de wereld spreekt die in de, in de, in de hardloopsport zitten. Is, is de circuitrenaissance echt een toonaangevend evenement geworden. Ja. Naast Egmond en ja, ja. de Dam tot Damloop is de circuitrenaissance in dat is ook echt een begrip. Ja, dat is leuk. Hè? Dat is, dat is mooi dat je dan die multifunctionele kant van de circuit kunt gebruiken. Ja, zeker weten. Zeker ja. weten. Komen met de paasraces? Ja, de start van het nationale Outsportseizoen, uh, onder andere met de, de Supercar Challenge die naar, het, naar Zandvoort komt, de Truck Battle uh, die er weer is, de Benelux Clio Cup uh, en nog een aantal andere, andere series. Uh, ja, dat is echt een vol programma ook. Uh, tweede Paasdag uh, gaan Goed. we racen. En dan, ja, eigenlijk is het na Pasen wel ieder weekend raak hoor, bij ons. Uh, eigenlijk ja. tot aan... Uh, is er wel wat, hè? Dus ja. ieder weekend ja. wel een, een of een autosport of een sport, anders wordt het evenement. Maar ja. er is ieder weekend wat te doen. Ja. De Pinksterreizen zijn iets bijzonders dit jaar, hè? Ja, klopt. Ja, ja we breken met de traditie. Uh, ja. We gaan op Eerste Pinksterdag racen. En uh, ja. dat was natuurlijk vroeger uh, uit de boze uh, ja. dat dat gebeurde. Ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, waren ja, natuurlijk feestdagen. En ja, er ja. mocht niet ja. op gereisd worden. Inmiddels wordt dat natuurlijk wat soepeler mee omgegaan. En wij hadden eigenlijk altijd nog wel die traditie dat we op Tweede Pinksterdag racen.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 Ik ja. verwacht misschien ook wel dat er misschien wat mensen... verwart tweede Pinksterdag op het circuit staan... en denken, hé, waarom, uh, waarom wordt het niet gereest? Ja, want vanaf 1954 is er op tweede Pinksterdag gereest. Ja. Dus dat is wel ja. heel apart. Ja. Ja. ja, aan de ene kant, het is wel een beetje, we nemen wel met een beetje weemoed afscheid... van die tweede Pinksterdag. Maar aan de andere kant, ja, het is de, uiteindelijk denk ik... voor het programma op het circuit en de bezoekers... en ook Zandvoort is het ja. gewoon beter. Ja, het is wel beter. Hè? Ja. We hebben net al even over de twaalf race gehad. Een twaalf race, maar die wordt wel geknipt. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Onze, onze vergunning staat helaas niet toe om 12 uur... Op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 wat doen heeft in de wereld, kent Zandvoort. Ja, uh, ja. Zandvoort is gewoon wereldwijd nog ja, steeds bekend. Ja. Ja. En dat komt natuurlijk door de Formule 1, Formule 1 die ja. hier tot 1985 ja. verreden is. Ja. Maar ook daarna hebben we natuurlijk nog aardig ons mannetje gestaan met de Masters Formule 3. Masters en zo, ja, natuurlijk he, DTM Mabin, natuurlijk ja. de afgelopen jaren. Maar nu ook weer he, met nieuwe initiatieven zoals de Historic Grand Prix. Ja. En, uh, en die 12 uur ja. Ja. Ja. ja, Dan gaan we naar jullie, daar hebben we de DTM. Die ja. is uh, weer terug. Vorig jaar zijn we ingesprongen in die kalender. Omdat China niet ja. door kon gaan. Ja, dan zie je het resultaat daarvan. He. Dat is mooi. Nou, dat was natuurlijk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 Nou, tipje van de ja, een klein, na, klein tipje kunnen we oplichten. Uh, is nog niet op, we hebben nog niet officieel de buitengang. Maar ik kan het hier wel zeggen. Uh, uh, BMW wordt ook uh, een van onze partners uh, bij de Historische Grand Prix. En uh, die zullen met hun afdeling BMW Classic. Uh, met een, nou, een zes, zevental originele, hele bijzondere uh, BMW racewagens naar Zandvoort Maar ook met uh, de bijbehorende coureurs. Ja. Voor zover nog mogelijk. Ja, ja. Oh, dat is wel dus heel Dus dat wordt wel heel fraai. Ja. Dat gaat heel fraai worden. Ja. Ja. Nou, dat is mooi. Ja, dus de Historische Grand Prix.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 Die ze ook graag willen neerzetten, ergens op een iets op een, ja wat beveiligde plek. Nee, ja. Wat hebben we nu bedacht? Uh, we willen op het op de boulevard tussen het, uh, het Badhuisplein met het Casino En het Venemaplein, het, bij het oude Dolfinarium. Ja. Uh, daar willen we een, een klassieke parking gaan maken. Oh, wat leuker wordt het uh, dus, ook gebruikt over. Ja, uh, dus dat daar nee, allemaal ja. klassieke auto's geparkeerd gaan worden. Ja. Oh, dat en word. dat mensen die daar een auto aan geparkeerd, hebben, die kunnen dan vandaar met een bus en worden ze naar het circuit gebracht en terug. Uh, en ja, ja. Dus naar het circuit gaan. En dat is natuurlijk voor iedereen die in Zandvoort is, krijg je natuurlijk ja, straks vijf, 600 klassieke auto's die daar per keer staan, wat alweer een evenement op zich is natuurlijk. Ja, dat is een prachtig uh, te natuurlijk. Ja, absoluut. Dus dat wordt heel leuk. Een, dat is een nieuw plan dat we nu aan het uitwerken zijn. Ja. Ook weer samenwerking met de gemeente natuurlijk. We hebben daar natuurlijk mm -hmm. een stuk voor nodig. Verkeersregelaars, uh, noem het allemaal ja, maar op. brengt allemaal ja. toch weer werk met zich mee. Ja, ja. ja. ja. er is Zandvoort drie dagen lang eigenlijk historisch aan auto. Heel ja, wel, uh, nou ja, dat, natuurlijk is dat mooi. Die historische campagne is natuurlijk al een, een, een een, een, eigenlijk een instituut aan het worden. Maar als we dat nog veel verder die vlekken over Zandvoort kunnen uit laten vloeien, ja, dan wordt Zandvoort gewoon ja, het centrum van klassiek autosport en klassiek autoliefend hebbend Nederland. Hè. Het, het laatste weekend van augustus om daar naartoe te komen. Er liggen nog veel meer kansen. Dat, uh, ja. dat is een ding wat zeker is. Het ja, ja. wordt een mooi weekend. Leuk, ja, voor leuk, de, ja. Ja, leuk, ja. Zorg ja. voor jou voor de deur. Dus, ja, kan ik, uh, <laughs> ja, bijna. Hè, eindelijk, ja. Is, eindelijk is er wat ander uitzicht. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> mooi. Ja. ja, dan in uh, september dan uh, ...staat er zo'n mooi programma... ...de Zandvoort Masters. Ja. Dat is een, eigenlijk een hele mooie ontwikkeling. Ja, eigenlijk wel. Uh, die hadden we ook niet zelf zo, zo snel bedacht. Uh, ja, ja. We hadden afgelopen jaar... Eigenlijk, en, ...en ook twee jaar geleden al... ...de, de Aardig GT Masters op bezoek in Zandvoort. De Aardig GT Masters is een internationaal... ...GT3-kampioenschap. Michel. Oh, daar hij wat om. <laughs> uh, uit, uit Duitsland. Uh, waarin uh, autofabrikanten Mercedes, BMW, ja. Audi, uh, Porsche. Uh, sterke vertegenwoordigers zijn. Uh, en we hadden natuurlijk altijd de, de Master of Formula 3. In Zandvoort. Uh, en de oude Marlboro Masters. Ja. Uh, dat evenement had het wat moeilijk de afgelopen paar jaar. En dat kwam met name omdat. Via uh, de, de Internationale Autosportbond. Uh, de, de regels. Zeg maar, voor de verschillende landenkampioenschappen. Wat, wat strakker gemaakt had. En eigenlijk. Het was om maar één. Een sterk Europees kampioenschap Te gaan organiseren nou, Daardoor kwam die Masters in Zandvoort een beetje in het gedrang hè, Want wat VIA zag niks in zo'n Een zo eenmalige race in Zandvoort ja. En nou, na veel lobbywerk Zijn we er toch wel In geslaagd om daar medewerking, een stuk medewerking Voor te krijgen En hebben we nu de combinatie gevonden met die aardig geten Masters Om het in één weekend te gaan organiseren Dus we hebben dat het Zandvoort Masters weekend genoemd ja. Dus aan de ene kant de Masters of Formula 3 Dus we zijn met alle jonge talenten Aan de start die er in de familie 3 Europa zijn. En die hele mooie, dikke adel gt die. die ja, was dat is altijd... wel een heel mooi evenement. een heel mooi evenement, wat eigenlijk nu ja, ja, het samenvoegen van twee, twee, twee mooie dingen is gekomen. We moesten ook wel natuurlijk, want heel liefst willen wij natuurlijk heel veel internationale weekenden organiseren, maar we zijn natuurlijk nog steeds verbonden aan ja, die twaalf geluidsdagen je, je per bent jaar. Er met ja, ja, ja, ja, ja, Dat is een mooie co combi. En verder het rest van het programma is ook de ja. ADAC-programma? Uh, ja, in zoverre dat is nog de ADAC Procar inderdaad. Ja. Uh, maar ook de Clio Cup uh, uh, Bohemia, dat is eigenlijk de Duitse. Ocleo ook Leo Cup, uh, die komt mee. En uh, de, de speciaal toeren waar ik dat is een beetje, een beetje een historische club met uh, ja, groep B-auto's uit de jaren zeventig. Ja, dat is uh, een prachtig Wel uh, heel mooi. programma, eigenlijk ja, in ja, totaal. Ja, ja, ja, ja, een heel mooi programma, eind september, dus is ook lekker een beetje aan, aan het eind van het seizoen. En, uh, ja, en dan zijn we alweer een beetje aan het einde gekomen, natuurlijk, van het jaar. En, en, ja, en, nou, in een vol jaar. Ja, ja en dan hè? hebben we natuurlijk ook nog buiten al die, uh, die race evenementen waar we het net over hadden, ja. nog een vier, de, Zakel Zandvoort, de 24 uur ja, fietswedstrijd ja, ja, ja. in, uh, in juni. Ja, ja, ja. Inmiddels ook al voor de derde ja. keer. En dan zie je ook een hele sterke toename aan het aantal teams wat mee gaat doen. Ook uit het buitenland, dus dat is ook heel erg leuk. Uh, we hebben natuurlijk uh, Italia-Zandvoort, uh, uh, eind juni. Wat natuurlijk ook een, een volle bak is ieder jaar. Ja. Uh, uh, evenementen als uh, de American Sunday, uh, het, het jap de Bimmer Dat is een, een BMW-achtig evenement. Dat hebben we nog uh, aan het eind van het seizoen helemaal. Dus kortom, oh, nou. ja, er is weer genoeg, uh, genoeg te doen ja dat is zeker goed en moet nog... jij dat allemaal verslaan nee hoe, nee, oh. nee nee nee ik doe alleen de autoraces. Oh, okay. <laughs> nee, en niet alleen trouwens nee nee nee, nee oké okay, maar goed meet ja, het. Ja. maar het ziet er goed uit voor het circuit ja. qua ontwikkelingen en zo ja zeker uh, we mogen wat dat betreft uh, qua belangstelling zeker niet klagen nee. en, uh, ook gaat bezoekersaantallen uh, gaat gaat ook uh, een aantal evenementen je, je ziet daar wel een verschuiving in hè, met mm. name de internationale evenementen als DTM historische Grand Prix ook Italië en Antwerpen dat er dus, komen, komen heel veel mensen op ja. af ja. Ja, afgelopen jaar zie je wel met de nationale evenementen dat dat een, een minder, beetje onder, onder druk staat. Ja. Uh, maar goed, ja, we, we, we blijven dingen ontwikkelen en proberen om, om te kijken doen, hè? Ja, of we dat dingen. ook weer omhoog ja. kunnen gaan krijgen. Ja, ja. Ja. Dus dat, ja, dat, is, dat is een golfbeweging die, die je wat ja, vaker ziet. Nou, ja. Ja. Autosport binnen in Nederland kijkt uit dit weekend naar Max Verstappen. Want die gaat voor het eerst ja, testen. Dat is ja, ja, allemaal, ja, ja. Ja, alle autosporters ja. hebben het daarover. Ja. Denk je dat we hem nog zien op standwoord? Ik zou het niet uitsluiten. Ja. <laughs> nou, dat zou heel prettig zijn. <laughs> Ik denk dat het dan wel heel druk wordt denk ik ook wel. Ja, ja, ja. Nou, dat, uh, ja, dat was het, Erik. Okay. Uh, dankjewel voor uh, de komst hier naar de Graag Auto Graag En heel veel succes ja. dit jaar. Ja. Tot de volgende keer. Uh, Oké, okay. helpjes.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 Het is een, uh, een ja, moeilijk onderwerp. Dat is uh, een schuldgevoel en onmacht bij dementie. Ja, het is een zwaar onderwerp. Zwaar onderwerp. Ja. We ja. moeten af en toe zware onderwerpen aan tippen. En ja. Ja, het is toch iets wat we vragen altijd. Uh, we kijken altijd wel wat mensen graag op het programma willen hebben. Dus we doen al vaak een inventarisatie van welke oh. onderwerpen. Oh, jullie vragen aan de ja, mensen die er zijn. Nou, van, dat ja. komt er ja. niet altijd zoveel uit. Maar die merkt toch wel in de gesprekken die je hebt met mensen. dat dat wel vaak een thema is. Die, die, die, die pik je dan wel op. En ja. dan. Uh, ja, zetten we die toch ook eens op de agenda? Dus zo'n schuldgevoel ja. is toch wel nou, bij Het is goed dat mensen zelf ja. onderwerpen aandragen, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Maar met schuldgevoel, wat, wat, wat, wat nou. bedoelen ze daar dan mee? Nou ja, wat, uh, en vooral speelt dat ook nog wel als, mensen, als er nog geen diagnose is. Kan je misschien wel voorstellen als je nou, ja, tien jaar getrouwd bent met je partner, want dan gaat het vaak om echtparen ja. en een ja. van die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 Maar ook, ja, nogmaals, je schuldig voelen. En uh, dat is ook goed om daar. Ja, om dat met anderen te bespreken. Dat je dat. Uh, dat, dat, dat, dat, dat, uh, dat, dat, dat anderen dat ook hebben. en dat, ja, en dat, dat anderen dat herkennen. Ja. En dat je dat met elkaar kan delen. Dus soms zijn lotgenoten en gedeeld leed is hier soms ook wel altijd, hè? Ja, dat is best wel belangrijk ja. om erover te ja. praten. Denk ik. praten erover is eigenlijk het allerbelangrijkste. je ziet natuurlijk wel vaak dat mensen met dementie. Uh, en de partners daarvan. vaak in isolement terechtkomen. Ja. Dat is natuurlijk ook, ook wel bekend. Ja. Dat ja. mensen, ja, ja de buren. Ja, de, je wilde niet over praten. Ja. Je houdt de gordijnen liever is taboe, dicht. He, ook Ik was ook, van he? de week... ...sprak ik met... Uh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 het, wij proberen altijd mensen ervoor te krijgen om over, in die rubriek om daar een, een, een, zich te laten bevragen. Een interviewtje, een vraaggesprekje. Maar ik, ja. ik kreeg pas commentaar van mensen, niet de minste zou ik zeggen, uit de ontmoetingsgroep. Die zeiden: Ja, dat vinden we eigenlijk lastig. Want wij mijden dat onderwerp altijd. Ik denk van: god dat, dat vind ik ingewikkeld. Dat je het onderwerp mijdt. Dat is een beetje. Als je het mijdt, dan kan je er ook niet over praten. Nee. En dan leidt dat eerder tot, tot, een, tot, een, tot, een, tot een vorm van, ja, van, van, van, van isolement. Alsof het een, alsof het een, vieze, een vieze, besmettelijke ziekte ja. is. En dat willen dat we het toch eigenlijk voorkomen, dat we het toch eigenlijk bespreekbaar maken, dat dementie, ja, ja, dat dat, ja, dat is, voor het is veel vervelend. Voor mensen maar. is het moeilijk, denk ik, over ja. om daarover te praten. Ja, het is, het is ook heel lastig, want eh, voor een partner is het moeilijk, want ja. je hebt iemand Tuurlijk. die ja. je langzamerhand ja. kwijt gaat raken, die niet ja. meer zo is zoals hij ja. vroeger was. Ja. Ja. En, en voor familieleden of buitenstaanders ja. is het ja. iemand die steeds meer verandert, ja. af en toe een beetje vreemd doet, af en toe ja. een beetje ja. moeilijk is. En ja. Het wordt een ander persoon. Ja. Het wordt een heel ander persoon. Ja, dat is best wel heel ingrijpend. De vorige keer hadden we een uh, bespraak, een filmfragment ja. met uh, het, uh, uh, oh, ik ben even de naam kwijt die uh, senator van uh, uh, die ethiek nou goed, me, mevrouw in ieder geval die gesprek was over haar, uh, over haar man die was inmiddels overleden met die dementie en die vertelde erover, zei ja, ik heb eigenlijk drie keer een rouwproces gehad, de ene ja. keer dat hij achteruit ging, ja. dat het niet meer je man was nee. want uiteindelijk ja. is het dan niet meer je man het, nee. is, een, het is een vreemde, een, een, een vreemde ja. wordt het, de tweede keer toen hij naar het verpleeghuis ging, ja, ook, ja. Ja, want dan raak je hem echt raak je hem kwijt, ja. maar is er nog wel. En de derde keer dat hij echt over Dus je maakt ja. drie keer een ja. rouper. Ja. Dat ja. is natuurlijk wel wat vaak wat mensen ja. met dementie, of met partners ook vaak ja. het beleven. Ja. Je raakt iemand kwijt ja. die niet ja. meer is waarmee ja. je, je, je, je bij wijze van ja, spreken getrouwd ja, bent. Machteloos, hè? Voel je je, en je Dat ook. Maar geeft ook machteloosheid. Ja, ja. machteloze gevoelens van onmacht, he? waar we het dan ook over hebben. Ja. En schuldgevoel dat ligt natuurlijk vaak dicht bij elkaar. He? Ja, ja. Ja, maar moeilijk, hè? Nou ja, goed. Er is natuurlijk wel wat over te zeggen, dus we gaan daar wel. Uh, ja, ja. Ik ga nou, wel goed, mee de, in gesprek ja. met, een, met een psycholoog, met ja. Leni Haring, die uh, daar er veel ervaring in heeft. En uh, ook een uh, uh, bekend uh, oudere psycholoog in de regio, en daar ga ik mee in gesprek, en daar uh, zij: nou, dan komen al die vragen wel aan de orde. En daar uh, nou, we hopen dat, dat weer wat uh, dat, dat toch weer wat inzicht geeft aan mensen. En, en, uh, ja, dat ze weer wat, wat ja. houvast krijgen. Dat ze wat houvast krijgen, onder, precies. Onder, om daar, uh, uh, ja. Het is sowieso goed om over problemen te praten met, problemen, met lotgenoten. En zeker, zeker lotgenoten. Ja, dat ja. proberen we ook altijd te doen in het Alzheimer We hebben eerst een gesprek met zo'n deskundige, wat het, ja. eh, die er dan is. En dan eh, en daarna hebben we een pauze. Dan kunnen mensen onderling daarover praten. En dan komt het toch meestal een man of 20 of 25. Oh, de laatste tijd er toch... weer goede bezetting ja, het moet zijn. Dat is beter hè. tot ja. mijn ja. groot genoegen. Nou mooi. En na de pauze hebben we dan een gesprek met mensen zelf. En ik probeer altijd wel verbindingen te maken met dat mensen elkaar ook helpen. Dus dat de ja, een, een ja, niet zegt. Ja, ja, ja, maar de ander... Maar een beetje ik doe dat een gevoel dus dat proberen te ja, creëren precies, dus bij de Het Alzheimer café is altijd de eerste woensdag van de maand. Met uitzondering als het toevallig een feestdag is. Maar het is een woensdag, dus nu weer 4 februari, in Pluspunt of ook Zandvoort in de Vlemingstraat 55. Ja. Ja. Ja. Dus dat is in Noord. Voldoende parkeergelegenheid bij de Vromer. Ja, er is inderdaad voldoende. Dus Er is altijd voldoende op de parkeer. Er stapt ook een bus voor de deur. Dus je kunt ook jezelf oplaten. Te halen als je goed, wil met de belbus. Ja. Dus uh, het is goed bereikbaar. Hey, en het programma is tot en met 3 juli. Hè? We, dan, lopen, dan lopen tot... we hebben nu weer een nieuw ja. boekje. Het is een beetje laat, maar als mensen woensdag ja, komen, dan ja. is er weer een nieuw programma boekje ja. voor. Is voor de komende ja. maanden. In maart uh, gaan we met een, hebben we dan weer een heel ander thema. Dan gaan we met een notaris aan het oh. praten over wat je allemaal moet regelen, van levenstestamenten. Dus echt heel praktisch onderwerp. Dat onder moet meen. je toch ook al doen dan, zeg maar. Nou ja, dat is, nou ja, dat is wel ja. handig. Ja. Nou, ik zou zeggen, het is, je, moet, je moet niks natuurlijk, nee, maar het is wel handig. Als je een aantal dingen regelt, Verstandig maar dan dan moet je dus ook, dat ja. moet je ook weten natuurlijk. Ja. En daar gaan we... Ja. we zeker als de partner nog goed aanspreekbaar is. Ja, ja, ja. En, en ja. Want daarna kan ja, het niet meer ja, ja. natuurlijk. Ja. Ja. Nee. Nee. Ja. Ja, prima, 4 februari. 4, 4 februari, aanstaande woensdag. De inloop vanaf 7 uur is er koffie. En om half 8 beginnen we met het programma. Okay, ja. Ja. Ja, prima, Hans, heel veel okay. succes. Dankjewel. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer, dankjewel. Goed, Gerry. Dan gaan wij eens even kijken naar de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 Wordt gepresenteerd. Om 1 uur is de aanvang en de toegang is 6 euro. Met de belbus is het 7 euro. En je kan via pluspunt reserveren 023 574 0330. Ja, en dan hebben we 4 februari, gaan we verder met de film, zou ik zeggen. Filmclub Simon van Kolm presenteert Whiplash uh, in de uh, Circus Zantwoord aan de aanvang Ja, dat daarom. is ook elke maand, hè? Dat dat elke maand iets, dat zij een, een film, film... Ja. Ja. ja. aanvang is half acht. Ja.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 Ja, en dan ook nog even een herinnering aan de deelname voor het projectkoor van het Zandvoort Mannenkoor. Instuderen van de Duitse messen van Frank Schubert, ja. uh, die in het voorjaar te horen wordt gebracht. En informatie bij Iper Brune, 571-7878 of bestuur.zandvoortsmannenkoor.nl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 A.Zoetmulder, apestaart, plus .nl. Ja, dus uh, plus.zandvoort moet u zeker maar eens bezoeken. Er is zoveel te doen, lang leven de kunst. We hebben van alles ja, gehad genoeg goed en echt veel, hele leuke projecten ja. hier op stapels aan. De herhaling van dit programma is donderdag tussen 8 en 10. Uitzending gemist. Ga naar www.zfmzandvoort.nl Vul de datum en tijd in en let op één uur later invullen dat... Uh, dat is het dat Volgende week ja, hebben we natuurlijk een hele bijzondere uitzending. Een, uh, bijzondere uitzending. Uh, al 48 uur lang vanwege het 25 jaar bestaan. Van en uh, dit programma bestaat ook 25 jaar. Ja, ja, ja er uh, ja. gaat ook heel veel leuke dingen mee gebeuren. Dat ja. is uh, prachtig, dat hoort u allemaal nog van ons. We gaan bedanken Daniel Lefferts voor de techniek. De redactie van dit programma, Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En de eindredactie van jou, Gerry. Koffie kwam uh, van... Uh,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 But the hands of a priest Oh, you'll never see my sheet Or hear the sound of my feet While there's a moon over bourbon